Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een heel vervelende start van de vakantieperiode op Schiphol, zo noemt de luchthaven, de afgelopen dag... ...waar het een chaos was met vluchten die uitvielen, overvolle terminals en afgesloten opritten vanaf de snelweg. Op een gegeven moment riepen ze op om helemaal niet meer te komen. Maar reizigers zijn inmiddels weer welkom. Hoewel het nog wel steeds onzeker is of vluchten wel gaan. We hebben even gecheckt voor we weggingen. Uh, niks. Uh, vooralsnog niks. Vooralsnog niks. Maar nog zijn we nog uh, goed. Gecanceld. Gecanceld? Ja. We krijgen een berichtje dat hij gecanceld is. Dus we zijn even aan het kijken hoe we om moeten boeken of iets anders. We zijn even informatie aan het zoeken. We hadden ons verheugd op vakantie. KLM zegt er alles aan te doen om gestrande passagiers vandaag nog van Schiphol te krijgen. En ons wordt geprobeerd een vlucht voor morgen te boeken. Vijftien jaar na de uitbraak van q koorts kampen nog veel patiënten met klachten, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Ze klagen vooral over vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke uitputting. Patiënten bezoeken gemiddeld zeven zorgverleners, vooral de huisarts, de visio en de bedrijfsarts. q koorts verspreiden zich via besmette geiten en schapen, vooral in Noord-Brabant. Vier jaar geleden werden de langetermijn-effecten voor het eerst onderzocht. Een vrachtschip en een motorboot zijn vanmiddag tegen elkaar aangevaren op de Maas. En de motorboot van zo'n 9 meter lang is daarna gezonken. De twee mensen die erop zaten zijn uit het water gered. Langs de kant van de Maas stonden veel mensen te kijken naar de reddingsactie. En het is Record Store Day, een dag in het leven geroepen om mensen naar de platenzaak te krijgen. Maar dat is niet echt meer nodig, want sinds corona is de vraag naar LP sterk toegenomen. De wachtlijst voor artiesten om zo'n LP te laten persen is meer dan 9 maanden. Dit bedrijf in Asten, bij Eindhoven, probeert daarom op een andere manier LP's te maken. En dat is nog duurzamer ook. Wij doen niet persen, maar we doen spuitgieten. Dus het is een hele andere techniek. Wij hebben een ander type materiaal. en Wij gebruiken geen stoom. En ja, stoom wordt gemaakt door aardgas en momenteel met energieproblemen die in de wereld spelen. En wij verbruiken 90% minder energie dan wat de uh, traditionele persen. Vanwege Record Store Day spelen de hele dag 75 artiesten live bij allerlei platenwinkels. En dan tot slot het weer. Op veel plekken nog zonnig. Ook morgen begint op veel plaatsen met een zonnetje, later wat wolken. Dan tussen de 16 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Tiptoes through my room every night And just a sprinkle of stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes Then I drift away Into the magic night I softly say Dan René Verroger en in Dreams, ja, dat kennen we natuurlijk allemaal van Roy Orbison in de jaren 60. We gaan, uh, ja, een plaatje draaien. En dat heet Dit is het moment. Dit is het moment waarop het begint. Dus vlieg als een vlinder, vrij in de wind. We hebben niet gezocht, maar toch gevonden. Het is dus pure magie. Maar dit is veel meer dan alleen fantasie. Het vuur dat in ons brand mag nooit meer doven. Ons hart slaat veel te vlug Op een vulkaan, het bergen beklommen en stormen doorstaan. Het vuur dat lijkt nu op en doet me smelten. Het leven gaan leven dat nog voor ons ligt. Al lijkt het soms donker, er brandt altijd licht aan de hoogte. En dit is het moment hier bij Entertainer for You. Tot de klok is van 7 uur, ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hey, ja, hey, we zijn er weer. Hey, zonnetje erbij. Heerlijk. Gezellige muziek en uh, ook uh, ja, deze ouwe van Koos Olbers... waar hij ooit mee bekend werd. Ik verscheurde je foto. Nee, kom nooit meer terug, voor mij. Al die kennis, die vraag. Ja, ja, ja. We gaan eh, we gaan naar Frans Bauer. En zodanig gaan we nog even bellen natuurlijk. En dit is eh, jij alleen. Hey, hallo, goedemiddag. Welkom hier aan de tolweg Tina. Fijn dat je luistert. Fijn dat je kijkt. En blijf erbij tot 7 uur. Ben ik bij u met de leukste muziek. Iets zeggen. Zijn de woorden uit mijn hart? Daarmee wil ik jou iets uitleggen. Jij bent zo bijzonder, zo apart. Zal jou ooit mijn dromen, maar ik wist niet dat jij bestond, toch ik jou ben tegengekomen en bij jou mijn leven vol. Bouwer en jij alleen hierbij bij CWM Entertainment voor You op die 106.904.5 op de kabel. En natuurlijk DAB 6A. Ja, DAB Plus moet ik zeggen. Harry, een hele goede middag. Harry Jansje. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij zat uh, nog niet klaar bij de telefoon. <laughs> nee, nog, nog niet lang. Ja, nee, nee, nee, je was nog niet helemaal voorbereid. Hey, maar uh, ja, het gaat over jouw nieuwe single natuurlijk. Ja, een... een echte vriend? Ja, een echte vriend. Ja, hey, Wat kun je daarover vertellen? Want, uh, ja, hoe is dat uh, een beetje gekomen? Hoe is dat ontstaan? Uh... Nou, ik kreeg uh, toen ik uh, 19 uh, was, ik mocht net een half jaar oud rijden. Ja. Ik kreeg epilepsie. Oké. Okay. En uh, door de epilepsie ben ik gaan, gaan zingen als bezigheid En dat ik dat graag doe. En, uh, maar ja, in die jaren dat je epilepsie hebt, leer je... ...je echte vrienden kennen... ...want dan als je ze nodig hebt... Ja. ...zie je wie van je vrienden er voor je klaarstaan. Inderdaad. En ja, ik ben er nu bijna, bijna twee jaar vanaf van de epilepsie. Oké. Okay. Dus, hebt... dus ja, en uh, ik wou een lied maken voor mijn echte vrienden... ...die ja die toch in al die moeilijke tijden ook voor me zijn geweest. Ja, die, die, die toch echt zijn bij blijven staan, zeg maar. Ja. ja. En dat, uh, dat sowieso je ouders natuurlijk. Die vallen daaronder. Ja, zeker. Maar uh, ja, je hebt dus uh, de medicijnen en die medicijnen die, die slaan dus goed aan. Nee, je bent geopereerd. Oh, je bent geopereerd, oké. Okay. Aha. Dus uh, en, uh, dat is... Uh... Ze hebben het kunnen weghalen. Sorry? Ze hebben het kunnen weghalen. Oh, oké. Okay. Gelukkig, gelukkig. Hé, hey, en uh, nou ja, ik, ik, je bent er nu twee jaar vanaf, hè? Ja. En dat is uh, gelukkig allemaal uh, goed, uh, goed afgelopen, goed verlopen. Ja, gelukkig wel. Hé, hey, en uh, ja, daardoor ben je dus gaan zingen. En uh, ja, eigenlijk een, een, een vrij logisch verhaal. Hey, want uh, ja, in moeilijke tijden inderdaad leer je, je vrienden kennen. En uh, ja, dan weet je wie, uh, bij wie je terug kan vallen, zeg maar. Ja, daarom, waar je er ook voor bent in uh, moeilijke tijden en... Uh... Niet alleen de mensen die bij je zijn als je alles kan, maar ook de mensen als, als ze voor je iets voor jou kunnen doen. Ja, inderdaad. Hé, hey, maar uh, nou heb je deze single uit. Uh, is er nog iets uh, dat je zegt van nou, uh, dat zit eraan te komen binnenkort? Ja, ik uh, wil na naar, uh, naar de zomer wil ik met, een, uh, met een beetje een feestnummer komen. Na de zomer? Ja. Een beetje uh, oktober zeg maar. Ja, want ik uh, ben nu aan het uh, kijken met, uh, ja, voor, de, voor welke soort melodie enzo, maar uh, dus... Wel, wel een uptempo? Ja, up -tempo? ja gewoon tot de mensen lekker mee kunnen doen en... Uh, ja, maar is het, is het een, zeg maar, een medijnen, of is het een, een uptempootje? Dus, dus ja, een wat versnelde plaat, zeg maar. Ja, gewoon een versnelde plaat, maar dan uh, ja, gewoon tot de mensen lekker mee kunnen doen. Ja, ja, ja. Nee. Ja, wij noemen dat altijd een kroegestampen. Ja Toch? Een beetje op festivals ja. en zo Ja, het, eigenlijk uh, ik, ik ben echt van de muziek Van uh, Django Wagner en zo Oké, okay. ja dat is uh, ja, Dus ook een beetje, uh, ja Django Wagner inderdaad, Frans-Duits uh, Frank, ja, Frank van Etten doet natuurlijk uh, Ja, een hoop Ballads, ben jij een beetje van de ballads of niet? Nee Niet echt Nee, niet echt, want ik ben echt van, uh, zoals John West, Willem Bart. Ja, ja. Allemaal echt, uh, dat echt. vind ik allemaal mooi. Ja. Bella Bella, signorita. Ja. <laughs> ja, dat is, uh, dat is Willem Bart, hè? Ja, alle mooie meiden. Ja, ja, en uh, Gypsy en... Oh, die jonge uh, man heeft er zoveel gemaakt. Ja, die heeft er heel veel. Ja, ja, ja. Ja, het is ook een geweldige zanger voor de, voor de mensen die, die hem niet kennen. Ja, moeten ze zeker ook eens eventjes googelen. Willem Bart. Ja, en ja, zo zijn er heel veel uh, zangers met mooie nummers. Ja, nou ja, we, we gaan ervan uit dat jij er ook een hoop uh, mooie, mooie nummers gaat maken, Harry. Ja, ik heb geluk met mijn uh, vorige zangcoach en de zangcoach die ik nu heb. Ja. Ja, maar mijn vorige zangcoach was uh, Wiesje Westerlaken... Oké. Okay. Die deden achtergrond de lang, van, de, ja. van ons bouwer en zo? Ja, ja. Ja, en die doen bij, mij, bij mijn nummers ook uh, achtergrond. Oh, Oké. Okay. Ah, dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, daar leer je veel van. Ja, zeker wel. Zeker wel. Hé hey, Harry, ik denk als jij hem dan aankondigt, jouw nummer, dan ga ik hem draaien. Oké, okay, is goed. Dus ik zou zeggen, pak je tijd. Nou mensen, dit is mijn nieuwe lied, Echte Vriend. Hey Harry, dankjewel en een heel hey, goed weekend hè. dankjewel. Fijn weekend. En, en we bellen snel weer hè. He. Ja, komt helemaal goed. Oké, okay. hij hey, groetjes daar. Houdoe. De tegen in het leven gaan soms de dingen niet zo goed. En je staat er alleen voor, bij alles wat je doet. Je zoekt op van alle kanten, en echte vrienden staan al voor je klaar. Want daar kun je toch op bouwen, en je bent er voor elkaar. Echte vrienden, ja die zijn er voor het leven. Echte vrienden, die staan telkens voor je klaar. Vertrouwen Want vrienden Ja, die zijn er voor elkaar En soms Dan is het nemen maar geven. Dan krijg Je weer Ben je soms en je zoekt wat ongelukken en gaat het niet zoals je wil. Want het is misschien je dag niet waar je soms iets te zwaar aan teheel. Of je voelt je even eenzaam en je zoekt wat genegenheid. Je hoeft maar eventjes te bellen. En je vrienden hebben taak. Echte vrienden, ja, die zijn er voor het leven. Echte vrienden, wie staat dat is eens voor je klaar? Ja, vrienden, die kun je met je hart vertrouwen. Ja, die zijn er voor elkaar. En soms dan is het nemen maar ook geven. Dan krijg je meer een liefde vulgbaar. Het mooiste wat je kunt krijgen in je.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 Zo, en deze is voor uh, ja, alle jarigen die vandaag jarig zijn. Op uh, zaterdag 23 uh, april. Ja. Speciaal voor jullie. En dat het nog een mooie dag zijn, mag zijn, in uh, woorden. Straks is natuurlijk ook eventjes uh, lekker naar de hoor. Vanuit de, vanuit de bolle streek zijn ze al vertrokken, als conditioner. Ja, belanden ze vanavond ergens in Haarlem. Hiep-hiep-hiep. Hoera! Hiep-hiep-hiep. Hoera! En we gaan lekker naar Gauw-Ouen. Nick Loo. en een halve boy, een halve man. Blijft erbij tot de 7 uur, klokjes. Uh, en klok is voor 7 uur, zo in ons appellijk te zeggen. Vanaf de tolweg 10a is dit de entertainer voor jou. Mijn naam is Frit Heij, goedemiddag. Dat blijft, dat blijft gewoon sidderen, ja, ja. Dit is Lisa Lewis, onze Zuiderbuur, samen met Rob de Nijs. Ja, en als je denkt, Rob de Nijs, ja, ze hebben samen een plaatje gemaakt. En uh, dat heet De Wereld Draait Door.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 en de wereld draait maar door. Ja, ja gelukkig wel. <laughs> ja, wat zou het anders zijn? Hé, hey, uh, Willem Bart. Ja, we hadden het er net al over. Samen met Harry. Bella Bella. Signorina. Als je verzoekje ja, aan wil vragen, dan kan hè. Ga dan eventjes naar www.zfmartiesten.nl en daar een keer een mailtje sturen. Dan komt hij bij mij terecht. Dan gaan we hem draaien. Ik was op zoek naar de verleiding van de liefde. Hoorde giep naar de spelen een romantisch liedje. Ik liep naar binnen bij die paar en zag haar dansen. Ze greep me vast en zij komt dansen een keer met mij. De gleden zo naar links, tegenstap je weer naar rechts. We draaien in de droom, met mijn handen op haar kont. En toen zei Bella Bella Signorina met haar mooie glimlach. Ik zou jou eens proberen dit dansje goed te leren. Oh maar Bella Bella Signorina stond eens te blozen. Toen ik zei he mooie meid. Ik heb de hele nacht de tijd en we gleden zo naar links. Hello, hello. Eén stapje weer naar rechts. Hello, hello. We druiden in de rond, hello, hello. met mijn handen nog maar konden Bello! Het werd een nacht die ik het nooit meer zal vergeten. Zou vallen, kon ik ook niet weten. En met mijn armen in de lucht riep ik ook oh mama. Ze keek me aan, het was gedaan, ik liet me gaan. En we gleden zo naar links. Ja, oh, ja, oh. Eén stapje weer naar rechts, ja, oh, ja, oh. we draaiden hier de rond. En toen keek Bella Bella Signorina heel diep in mijn ogen. Ik ben er wat verlegen van. Zij voelt mij een knappe man. En ik zei hele lieve schat, ik ben echt geen Casanova. Maar van jou wil ik wel meer. We doen de dansje nog een keer. En we gleden zo naar links. Bello, bello. Eén stapje weer naar rechts. Bello, bello. We draaien in de rond. Bello no mark Ik hoop dat je het onthouden hebt. Pasjes. Dan stap je naar links. Dan stap je naar rechts. En dan draai je rond, hè. Ja, dat was hij dan. Willem Bart. Bella, bella, signorina. Hé, hey, um, ja, we gaan zo bellen met uh, ja, Hans de Mutten. En uh, over zijn nieuwe single, uh, Dan begint het te leven. Maar hier is nog even Quincy. En Ben je mooi genoeg van mij? En ben je morgen nog van mij en we aan de telefoon hebben we Hans de Mutte. Hè, Hans? Goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, ja, nou hadden wij al een klein beetje voorpret met mijn, uh, mijn collega's en ik. De, de, de titel van jouw nieuwe single. Dan begint het te leven. Ja. Klopt. Ja. Hij gaat een beetje over mijn cafeetje. Oké. Okay. Want ja... Uh, uh, yeah. De, de, de, de tekst was uh, ja, eigenlijk, eigenlijk komisch, ja. Ja, is ook. <laughs> nou, ik, weet, ik weet niet of die ook I zo bedoeld is, maar... Iedereen gaat er los op, dus... Uh, ja, nou, dan, de hè? Dan, dan gaat het er goed. Ja, zeker. Hé, hey, maar uh, ja, hoe is het een beetje tot, tot stand gekomen? Want uh, je, je hebt een café? Ja, klopt, in Reusel. En uh, ja, er ligt tussen Tilburg en uh, Eindhoven. Ja. En ik heb altijd gezegd dat ik nog een... Een single opwouw nemen. En dan inclusief met uh, videoclip erbij. En mijn vrouw heeft er als verrassing voor mijn vijfde verjaardag uh, geregeld. Oké. Okay. Dus contact opgenomen met Frank Verkooyen. En toen zijn we rond de tafel gaan zitten. En dit nummer is eruit gekomen dus. Ja, geweldig dan, uh, ja. ja. Uh, ook die clip natuurlijk dan. Oh, sorry? Die clip? De clip uh, die clip die uh, Die hebben we bij ons in het café opgenomen. En die is te zien op uh, YouTube. Dus, uh, ja, dus uh, ja. allemaal eventjes in YouTube. En. Uh, ja. Even, even, even ja, inloggen bij Hans de Mutten. Ja. En uh, ja, dan moet een uh, duimpje uh, en een leuke reactie misschien. Ja, hartstikke leuk. Hé, hey, en um, ja, is, is uh, blijf het uh, een beetje hierbij? Of, of ga je toch ja. uh, nog verder met, uh, met uh, singles of albums opnemen? Twee, het uh... tweede nummer is in de maak. <laughs> Oké, okay, dus, dus uh, je bent al nou druk bezig. Ja, dus over maand of twee, dan ga ik hem uitbrengen ongeveer. Ah, oké. Okay. En dat uh, gebeurt ook bij, uh, bij Frank, of? Ja, alweer Frank. Ah, oké. Okay. Hey, Frank die, uh, doet bij ons ook regelmatig op treed, toevallig volgende week zaterdag weer, dus. Ja, ja want uh, uh, ja, uh, gaat het alweer een beetje eigenlijk uh, in de horeca? Want uh, ik heb eigenlijk geen idee, want het is wel druk, uh, zie ik hier en daar, maar... Bij mij is het een volle bak. oké. Okay. Gelukkig. Ik, ben maar een, ik heb maar een klein feetje, daar kan erin 120 man En er zit uh, lekker vol, van een aantal kleur, gisteren. Oké. Okay. Dat is ja. gezellig, ja. Ja, gelukkig. Ja. Nee, maar ik vroeg het maar even af, weet je, want uh, ja, je hoort er eigenlijk weinig over. Ja, op de slechte tijden gehad. Ja, ja. En uh, ja, je hoort wel dat ze her en der uh, hoop personeel tekort komen, maar ja, dat valt mee. Ik heb er genoeg dus. Nou, gelukkig. Ja, ja ze zeggen altijd eind over de gekste, hè? Dus, uh... <laughs> Sorry. We liggen bijna een kilometer of 25 vandaan. Een klein dorpje. Ja, oké. Okay, oh eh, 25 ja. kilometer, het is, uh, het is niet veel. Zo Hé, hey, uh, Hans. Als jij hem aankondigt... Dan, dan, dan ga ik hem draaien. Dat is heel fijn, dankjewel. Nou, beste luisteraars, hier is mijn nieuwe single. Dan begint het te leven. Hé, hey, dankjewel Hans en een heel goed weekend. Jullie ook bedankt, hè. Succes, hè. Hey. Hoi, hoi. hoi, hoi. Hans de Mutte, en uh, ja, dan begint het leven. Dit is Jer van Vliet en het stort thema hart. Even met je praten, want zo gauw ik naar je kijk, draai jij je ogen weg en kijk opzij. We gaan niet meer met z'n tweeën op dezelfde tijd naar bed en je Lichaam reageert niet meer op mij. Zelfs als we uitgaan, dan gaan we niet meer samen. En zijn we samen thuis, dan blijft het deel. Maar het stoort in mijn hart. En iedere wijk, daar ik van je haak. Een film zitten we ieder op een hoekje van de baan Je ja, hebt conflict, momenteel wonende, en het stormt in mijn hart, en eh, ja, ja, ja, eigenlijk ja, ja, ja, wat, eh, ja, ik wou zeggen, King Afrika, lekker hoor, hierbij, entertainer voor jou, en zometeen eh, een lekker verzoekje, Jeroen.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 Deze muziek. En als je dan naar buiten kijkt, of als je lekker buiten zit, lekker aan het terrasje. Heerlijk, ja. Ja, King Afrika, La Bomba. En dit is het stel ja, uit Groningen. Ja, ik heb, ik heb hem al laten vertellen toen wij ze laten maken. Ik zeg, ga leg in het ziekenhuis. Ik zeg, joh, hoezo dan? Ja, ze hebben bewogen. Beste vriendin, waarop zij kan mijn gebroken hart niet lijmen? Dus al zie ik tegen. Deze tekst Heb geen uitleg nodig, hè? Dan ballen we dan. Nee, nee. Gekkerheidje. Geen ja, dat is een... Ja. een... Lieve dame. En uh, geen gekkerheid. Ja, even een geintje tussendoor. Moet kunnen. beetje... Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Zo, we gaan... Uh, naar het nieuws van uh, 6 uur. Dus ik zou is zeggen, tot zo. In de dames vragen Even Bob, even Bob. Tot zo in het uh, tweede even, erin, even even Bob, op, in het uur. Dat dat zo door. Van begin tot, het end. Een, voor tot de klok is klokjes van 7 uur. Mijn naam is Smit Heij. Ik zou zeggen, tot zo. Er komt, eigenlijk hadden we nog een klein stukje over op die CD. En uh, ja, we dachten, dat gaan we helemaal vol zingen. Dus ik letste er maar een beetje dwars het maakt allemaal niet uit wat ik zeg. Als dat ding maar voorkomt, nu betaalt ervoor, wij niet. maar nou, eerlijk zijn. <tieding> 1, 2, 3, 4, 5. O, oh, hebben we die vent met dat fluitje?